Nou, het in ieder geval Goedenavond, kabinet Jetten is begonnen. Kerstverse premier Jetten staat te popelen, zei hij vanochtend op zijn Insta. Ik sta hier in mijn nieuwe werkkamer, waar Dick Schoof net vertrokken is... omdat vanochtend het nieuwe kabinet is beëdigd. En we hebben ontzettend veel zin om aan het werk te gaan. Ja, er veel vertrouwen hebben we er zelf niet in, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ruim 66% van ons denkt niet dat dit kabinet veel gaat bereiken in Nederland. We denken vooral dat de armoede toeneemt en dat het slechter gaat met de zorg. De landelijke staking in de jeugd. Zorg gaat niet door. Vakbonden hebben een nieuw cao bod ontvangen en daar wordt nu verder over gepraat. Het nieuwe bod komt na drie weken van estafette-stakingen. In de jeugdzorg werken zo'n 38.000 mensen. Noodweer in het noordoosten van Amerika. meer dan 350.000 mensen zitten zonder stroom door een winterstorm. In meerdere staten is de noodtoestand uitgeroepen. Toch proberen de autoriteiten het luchtig te houden. storm, in snow, ja, in onder andere New York kan er ruim een halve meter aan sneeuw vallen. Een ophef na een feestje in een café van voetbalclub Go Ahead Eagles. Er werd gisteravond gevierd dat de club na drie maanden weer eens een wedstrijd had gewonnen. Maar tijdens het feest werd de assistent-trainer opgepakt. Hij zou een fles sterke drank hebben meegenomen en daarvoor heeft hij een boete gekregen. We sluiten af met Weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het bewolkt, ook kans op wat regen bij max een graad of 10. Vanavond en vannacht vooral nog regen in het zuidwesten. Morgen begint grijs, later wat droger en warmer, 10 tot 13 graden. Danny, goedenavond. Hey, goedenavond. Je hebt een bericht gestuurd in de Q-Music app. Jij hebt namelijk een dringend verzoek, kan ik wel zeggen. Ja, zeker. Dus is iedere week weer raakt, dus ik zou het echt op prijs stellen... als iedereen gewoon zijn lichten op de weg is zou aanzetten. Dit heb ik gemist hoor, in de ochtendshow, het lichte aan liedje. Heb jij ze netjes aan? Ik heb ze zeker aan, ja. Zo, dan gaan we samen zingen. Denny, fijne avond. Hey, fijne avond. Q-verkeer van Flitsmeister, 23 files nog. Een paar verdragingen langer dan 20 minuten op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Urmond en Airport Maastricht, ongeluk gebeurd, 5 kilometer, 37 minuten. De A4, Amsterdam-Rotterdam, tussen Dorp en Den Haag-Zuid, 20 minuten. En 22 minuten op de A58, Eindhoven-Tilburg, tussen de brug over het wilhelmine in Moorgestel, 5 kilometer. De q middagshow van maandag, vanavond in de Dome. Kisten de Ruloop. Joden, zo meteen naar Huntrix. Hier is Golden. Q, q music, q music. Q Ik ben hier mensen een kolden. Zo, twee weken niet in de middag zo geweest. Even kijken of ik de song deze nog ken van deze 7 over 6. Goede avond. Lekker beginnen. Goede avond. Alright, goede avond. Het is net als fietsen. je verdient het niet. Het is het begin van de avond van maandag 23 februari 2026. Zo de avond dat er genoeg te zien is op de buis vanavond. Negende seizoen van Kopen zonder Kijken gaat van start. Half negen, RTL 4. Concept blijft hetzelfde. Kijken naar restellen die het kopen van hun woning uit handen geven. Voorheen natuurlijk gepresenteerd door Martijn Krabbe. Met moment zijn gezondheid verschijnt er dit seizoen... In iedere aflevering een andere presentator. De eerste presentatrice die we gaan zien is Chantal Jansen. Later in het seizoen ook nog onze eigen Marieke gaat. Maar denk er mee, hoef je niet te missen. Hij is namelijk het te horen als de, ja, waanzinnige voice-over. Zijn stem is onmiskenbaar en gewoon te horen vanavond vanaf half negen... op RTL 4 bij Kopen zonder kijken. Voor veel quizliefhebbers ook een goede avond. Het seizoen van de Slimste mensen gaat van start... Een van de drie kandidaten die het seizoen gaat aftrappen, dat is zanger René Karst. Dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk, want hij is afgelopen november plots overleden. Er is overleg geweest tussen de quiz en de familie en besloten om zijn deelname wel gewoon uit te zenden. Je ziet hem en zijn andere kandidaten zijn tegenstanders. Vanavond om kwart voor tien op NPO 1. En het is de avond dat het losgaat in de Ziggo Dome met deze man. Jason Derulo. Hij treedt daar vanavond voor het eerst op. Lieselotte rijdt vanuit Den Bosch op dit moment naar Amsterdam. Is onderweg naar Jason Derulo. En Sophie die vraagt af of ik ook iets van Jason Derulo kan draaien... voor iedereen die naar de Ziggo Dome gaat vanavond. Natuurlijk, als je onderweg bent. Dit is vast de voorpret voor Jason de Jason I didn't try, try hard enough. But we convert work this like a nine to five. Mm -hmm. Mama told me stop play, play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every is the same. We could work this like a nine to five oh. Mama told me stop, pay, play all the games so steady, throwin' dollars, expecting change But everyone is the same This is David, get out. De to zijn eigenlijk gang, gon. gang, kwart over zes. Heeft het een staart of een snuit? Hond, kattel, vis, maakt niet uit. Is het stom om te gieren? Er is weer nieuws over dieren. Ja, dat is een beetje gek dat ik het zelf ga brengen, hè? maar ik uh, zit net uh, tijdens de uh, td even te scrollen. Ik kom een uh, onderzoek tegen op de TV, bij de Telegraaf. Honden hebben hun baasje nodig als emotionele steun, maar katten hebben hun baasje niet nodig als emotionele steun. Dat is een beetje de samenvatting van het bericht. Nu hoor ik je ook een keer denken: Goh, waarom laat je dit natalie niet voorlezen? Eh, omdat ik eh, eigenlijk naar een heel ander punt toe wil. De kop is dus eigenlijk: Honden hebben hun baasje niet nodig als emotionele steun. Katten hebben. Of wel nodig, eh, katten niet. Ja, dat gaat bij veel katten dan misschien op, maar niet bij Marike, haar kat Kiki. Nou, heb je dit vanmorgen gehoord? Dit is echt een waanzinnig verhaal. Marike, daar stond ik mee op vanmorgen. Niet letterlijk, maar op de radio. Zij zou afgelopen vrijdag, dat heeft ze ook uitgebreid met mij besproken... toen ik nog naast haar zat, zou zij een avondje uitgaan in de Rai hier in Amsterdam. Ze zou naar een comedy show gaan, had echt alles gefixt, oppast. Alles in kan en kruiken, zij kon lekker een avondje de hoort op met de schoonfamilie. Eerste keer voor dat meisje in kwestie dat ze op de kids van Marike moest passen... maar ook op Kiki, de kat van Marike. Toen Marike net aankwam bij dat uitje, bij dat avondje uit... wat dus helemaal georganiseerd was... Toen werd ze opeens gebeld. Laat even mee naar vanmorgenochtend. Uh, uh, sorry dat ik je bel. Ik zeg: Nee, maak dan nou maar niks uit. Wat is er? De kat valt mij aan. En het is echt heel eng. En uh, het gebeurde uit niets. Ik deed eigenlijk helemaal niks. En ze zit nu heel erg te blazen aan de andere kant van de deur. Ik heb me verstopt op de studeerkamer. Niets. Had ze zichzelf opgesloten? Oh, nee. ik voelde meteen aan alles. Dit is helemaal mis. Dit is helemaal mis. Dus ik probeerde haar er nog een beetje doorheen te coachen. Ja. Dus ik zei tegen haar... Uh, wat gebeurt er als je de deur een stukje openzet? Ja. Nou, toen hoorde ik dit. <lacht> ja, het is echt... Geen grap, alsof, alsof er een leeuw is die eraan viel. Dat is toch echt nee, niet normaal? Het was echt niet normaal. Het was echt heel rot. En toen hoorde ik ook nog dit. <lacht> nou. <lacht> ik hoorde, ja Zij zei ook tegen mij, een van de kinderen huilt, maar ik kan er niet naartoe. Oh, ja, het was, nee. Het was zo zielig voor haar. Ik, dus ik wist ook meteen, ik ga dit niet op afstand kunnen oplossen. Ik moet naar huis. Naar nou, sorry joh. wat ja, heb je toch een vreselijke... het ja, is gewoon een vreselijk dier. Ik vind dit echt ook... We, we hebben vaak gelachen ook om Kiki, ik heb haar van jou gekregen, uh, jaren geleden. En ik, heb van verkeerde van gekozen. ik heb ja, zo ik, de verkeerde gekozen. Dit was echt, dit was, ik heb zo de verkeerde gekozen. Ik vond dit zo erg voor de oppas dus ik ben echt gesprint naar de parkeergarage. Ja. Toen ben ik in de auto gesprongen, Ik heb me aan de snelheid gehouden, hoor. maar ik was binnen 20 minuten thuis. Toen trof ik haar in de studeerkamer rillend aan. Zij ze was, ze was, ze bleef heel rustig, maar ik dacht echt... Ach, meisje, ze had bloed op haar benen. Ja, ik heb haar natuurlijk naar huis gestuurd en voor de hele avond betaald. Maar wat heb ik mij schuldig gevoel tegenover haar? Wat een verschrikkelijk verhaal, toch? Het is toch echt... Wat afschuwelijk. Nou mocht je het vanmorgen gemist hebben. Hierna heeft een katten-expert aan de telefoon gehad die aan het luisteren was. Die heeft wat tips gegeven. Komt allemaal wel goed. En voor de oppassing kwestie is nazorg geregeld. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home.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 time Liedje van Zoe Levi dat ze hier in de middagshow voor het eerst aan jou liet horen... Sluit me in je armen. We gaan naar richting half zeven. Nieuws krijg je nog meteen van Nathalie. Goedenavond. Goedenavond. Tanken bij de Zuiderburen is misschien goedkoper. Maar dan moet je wel oppassen dat je geen water tankt. Wat daar is gebeurd, vertel ik je zo. En even een half zeven. Een nieuwe top 40 op met onder andere Samber. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden: Promovendum. Verzekeringen voor.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 Volgens Flitmeister geen files met een vertraging langer dan 0 minuten. Nou, zie wel in de app of het klopt dat het weer op de meeste plekken is het bewolkt. Ook kans op wat regen bij maximale graad of 10 vanavond en vannacht. Vooral nog regen in het zuidwesten. Morgen begint het grijs, later droger en warmer. 10 tot 13 graden. Lazarie nou, heeft het, het laatste nieuws. Goedenavond. Een drama in de Alpen onder Nederlandse wintersporters. In Zwitserland is een man van 22 omgekomen toen hij werd meegesleurd door een lawine. In Oostenrijk kreeg een Nederlandse man van 53 een hartstilstand op de piste. Hij was met zijn zoon aan het snowboarden toen hij viel en niet goed werd. Zijn zoon van 15 moest hem reanimeren. En dat heeft mogelijk zijn leven gered, meldt het AD. In het centrum van Almere geldt een samenscholingsverbod. Groepen van meer dan drie mensen zijn het komend half jaar verboden. Er is veel overlast de laatste tijd in het centrum. Ze wordt er veel gevochten, geïntimideerd en is er drugsoverlast. Denken aan de pomp doet steeds meer pijn in de portemonnee. De brandstofprijzen zijn namelijk verder gestegen... en staan op het hoogste niveau in 2,5 jaar tijd. Voor een liter benzine betaal je nu gemiddeld 2,28 euro... En voor diesel ruim 2 euro. De stijging komt door een hogere olieprijs en door de onrust in de wereld. Viel me vanmiddag weer op. Ik moest vanmiddag even tanken. Het is echt weer ongelooflijk duur geworden. Oh, ik moet straks. Fijn. Donderdag kun je je tankboom gewoon indienen. Dat ja, jij niet natuurlijk, want je werkt voor het de radioprogramma oh. deze week. Oh, je baalt deze week, zeg? Ja ja zit anders... je is een beetje blij maken met een dode muslim. nee ja, Sorry, ja nee, tankwonder bingo speelt ik donderdagmiddag kwart voor zes. Dan mag iedereen meespelen, behalve na het lieve lieverzijde komt. Nee. <laughs> Jij mag niet meedoen. <laughs> Jawel. Dan in België, want Shell heeft een tankstation in Mechelen gesloten... na meerdere klachten. Volgens Vlaamse media kregen klanten geen benzine in de tank... maar een combinatie van water en schoonmaakmiddel. En daardoor vielen auto's direct stil. Shell onderzoekt wat er is gebeurd en heeft het tankstation gesloten. Het bedrijf zegt gedupe. Ook te gaan helpen. Het is dat we door moeten, anders hadden we wat Belgemoppen kunnen maken nu. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go! Het dossier van maandag 23 februari 2026 met zometeen op nummer 1 uiteraard het huidige goud in de lijst. Op 2 de man die zijn fans wild heeft gemaakt met een preview van zijn nieuwe album Harry Styles. En op 3 de ex alarmschrift van Shakira. Eerst de nieuwste toffeerrit van Samber staat nu voor een tweede week in de lijst. Homewrecker vanavond op nummer 4. to a zoo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 What do we do now? De van Shakira vanavond in de update nummer 3 maakte afgelopen vrijdag tussen 2 en 6 bij Menno Barreveld... een lekkere sprong, zo de top 10 van de lijst in. Wat de nummer 7 van vanavond is voor Harry Styles. Afgelopen weekend organiseerde hij een bijzonder feestje voor zijn fans. In een aantal steden was er een exclusieve pre-party, een listening pre-party. Daar mocht per locatie een select groepje fans zijn nieuwste album beluisteren. Dat album komt pas uit over twee weken... maar de geluksvogels die weten al wat eraan zit te komen. Zara, goedenavond. Hi, Dominic. Jij uh, was daarbij. Jij hebt die, uh, die listening party meegemaakt? Yes. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag. Is het goed? Het is heel erg goed. Waarom echt mee? fantastisch. Wat vind je ervan? Van het nieuwe album van Harry Styles? Het is echt een dansalbum, wat ik zelf heel erg leuk vind. Uh, paar nummers klinken wel echt als. Uh, Aperture. Uh, ook weer een paar niet. Het is dus ook heel anders dat ik van hem ken, maar ook weer zo erg Harry Styles. Want, Zara, kijk, ik maak me geen zorgen, Harry Styles is een van de grootste artiesten die we op dit moment op deze aardbodem hebben rondlopen. Maar ik vond mm -hmm. Aperture, ben ik heel eerlijk in, vond ik wel echt even wennen. Snap ik, ik ook hoor. Ik moest echt een paar keer luisteren voordat ik er, nou ja, aan gewend raakte. En nu luister ik echt superveel. Uh, maar ik vind het juist heel erg leuk wanneer artiesten heel erg experimenteren ja, met hun geluid. Ik helemaal eens, ben ik helemaal met je eens. Hij nou, heeft hij de tracklist al een tijdje geleden, heeft hij al gepubliceerd. Heb jij ook de tracklist kunnen koppelen aan de liedjes die je daar gehoord hebt? Weet je bijvoorbeeld, nou weet ik veel, liedje 3 liedje vond ik heel vet. De titel daarbij en waarom je het zo tof vond. Ja, dat was wel heel moeilijk, want we moesten eigenlijk alles inleveren. telefoon En alles wat, oh nou ja, yeah. opname, opnames kon maken. Dus ik had de tracklist wel ja, in mijn hoofd. Maar het was op een gegeven moment zo'n waas. Welk nummer is dit? Welk yeah. nummer is dat? Yeah. Ik weet dat ik Dance No More heel goed vond. Um, moest ik wel even vragen aan iemand. <laughs> welk nummer was dit? Ik vond American Girls ook heel goed. Dat was volgens mij de de tweede of de derde. Sarah, ik hoor uh, heel veel dingen over American Girls. Ik hoor heel veel ja. mensen die daarbij zijn geweest. die al iets hebben opgevangen van Flarden van Harry Styles. nieuwe album. Dat American Girls het liedje is dat we in de gaten moeten houden. Ja, zeker. Hij is ook heel erg catchy. Je kan hem, heel, uh, ja, kan hem heel snel meezingen. Dus jij zegt 6 maart 2026, nieuwe album van Harry Styles. Maak je agenda leeg, want dit ga je op repeat zetten. Oh, 100 procent. Dank je wel, Sarah. Geen probleem. Weet je een mooie maandagavond. Ja, tjajos. Nummer twee vanavond is voor Harry Styles. Dit is Aperture bij Curious. Take no Christmas for me. I'm told to relevate Drinks go straight to my knees. I'm so. Vanavond. Top 40 Updates. Van maandag 2026 gaat als volgende archief in met Samber. Homewrecker op 4, Shakira, Zoo op 3 en Harry Styles, Aperture op nummer 2. We hebben 4 ex-alarmschijven deze week. Vandaag eigenlijk in de Top 40 update. Want de nummer 1 is voor het daadwerkelijke goud uit de lijst. Afgelopen vrijdag wist iedereen op het erepodium zijn plek te behouden, ook Bruno Mars. Die stond op 1 en daar staat hij nog steeds ondertussen voor de vijfde week op rij. Ex-alarm schrijf I Just Might vanavond op 1. De Top 40. Door Back with another number. 1. New music. Maximum hits. You stepped aside. with a vibe I ain't never seen. Yes you did. op rijden nummer 1 van Nederland. Bruno Mars, voor de MQ, I just might. You were looking at me like you wanted to stay When I saw you yesterday I'm not wasting your time, I'm not playing no game Net. Ik druk, uh, ja, ik, ja, ik heb geen idee hoe, het, uh, hoe dat kan. Maar dat geeft niet. Was wat, wat doe het, jij dan? nou? Ja, geef verlading. Dankbaarheidsmomentje. Meer tijd voor Joost en de Hè? Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik wat hey, grappig. Ik weet niet wat er gebeurt. Mogen we de var even terugzien? <laughs> ja, kan wat, wat gebeurt er gebeurt nou? Ik weet het niet. Moet ik weet... nog 30 seconden geven dan? Nee, ja, op dit liedje hebben we het wel gehoord toch? Jordan. Ja, dat was wel 2015. Ja, je dat. heeft het einde nog. <laughs> nou, wat raar dit. Ik kom jou een kruggel geven. Ja. ja. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat ik hele lange mouwen heb, maar die heb ik helemaal niet. Kijk. Ik hou heel erg van die oversized truien, maar die ja. heb ik helemaal niet aan vandaag. Ik heb mijn mouw ook opgestroomd. Dus ik, ja, ik weet niet of de pen is erop gevallen, of ik ben echt met mijn dikke worstel. Misschien is de pen erop gevallen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zijn allemaal hele gevoelige schuifjes. Kijk, vroeger, als je de cd-spelers tegen de cd speler aan ja. dan kon het echt aan dat je liedje gewoon oversloeg of opeens ja. stopte. Maar dit is allemaal het digitale... <lacht> ik weet niet wat er gebeurde. Grappig, Wij zitten hier ook allebei aan het scherm te staren van. Ja, is daar nou stil. Hè? Dus er loopt geen liedje meer. Misschien illegaal gedownload een uh, MP3'tje bij LimeWire. Dat of zou het zijn. Dat, zo. die dat die zou ook wel kunnen die zijn. Vijf, ja. Zin, ja. Hey zus. Hey zus. Hoe, hoe is, is het? het? Ja, heel goed. Ja, ik heb je, ik heb je ik jou maanden niet gezien heb. Nee, dat kan ook op zich wel klopt, want ik was een week op vakantie. Toen was ik een week ziek. Ja. Toen was jij ziek, verving ik jou weer in de ochtendshow. Dus zat ik in de ochtend. Dank je wel nog. En, ja, graag gedaan. En toen was ik een week in Milaan. Dus ik heb jou bijna een maand niet gezien. Kijk, je gaat ook zo meteen na 7 uur waarschijnlijk wel iets over vertellen. Maar eh, hoe was het? Want ik heb echt, uh, jij hebt onder andere gedraaid in Team en Huis. Daarom was je daar. Jij mocht voor, uh, voor Q Music ja. uh, mocht jij, uh, een week in het Team NL-huis draaien. We hebben ook een sfeer, afdeling sfeerbeheer. Daar ben, ik, uh, ja. daar ben ik onderdeel van. Maar wij hebben dat vorig jaar nee, twee jaar geleden mogen doen in Parijs ook. Ja. Uh, Toen deed jij iedere avond ja. een beetje. Ja. Ik heb één avond ja. naast gestaan. Dat is wel vet, hè? Nou, met dat in het achterhoofd ging ik ook naar Milaan. En vond ik het, vind ik het sowieso een hele eer om in het NL-huis te draaien. Ik bedoel, ik heb de verhalen gehoord over Londen, over, over Rio, weet je wel. Dus dan sta je ineens zelf in dat NL-huis. Ja. Dat is gewoon echt waanzinnig. Wat was de hit van, uh, van de week eigenlijk? Blikkerdag, blikkerdag. Nog, nog steeds? steeds? Ja, dat is niet normaal. Echt waar? Ja, en uh, echt liefde is te koop. En Bijlen, Bijlen, baile baile. Oh, baile de Dat is nog steeds. Ja, dus hit, er moet, ja? De, als iedereen het hoort, in het uh, feestcircuit. Er kan, er is weer ruimte voor het nieuws. Ja. En Blikkendag deed nog steeds zo goed. Durf. Er komt één keer oh. per jaar komt er echt zo'n uh, ja. zo hitje bij. Hè? Ja. Want uh, Violet Gasoline was vorig jaar. Blikkendag is twee jaar geleden inmiddels. Bizar hè? We gaan nu weer richting, uh, ja. richting de... Richting de zomer. Wat dan? Ah, sorry. <lacht> Ik krijg nu de aanwijzing. Dat als we nu als we in de reclame ingaan, dan komt het nieuws op tijd. Dus Ruben van de redactie die heeft door dat ik een beetje aan het rekken ben. Omdat het liedje zo vroeg klaar was. Oh, dus je bent gewoon aan het opvullen. Nou, ik ben klein, een klein beetje aan het ah. opvullen. Maar ik ben heel dankbaar dat we weer samen zijn. <lacht> Was je daar ook dankbaar voor? Ja, Ik ben dankbaar dat we weer samen zijn. Ah. En wat ik zeg, heb je zo lang niet gezien? Bedankt nee, met, met Boris. Ja, het gaat goed met Boris. Maar ja, dan, hier je heel vaak filmpjes van Boris. Ja, maar wel te weinig. Want je ook was met hem in het Tuincentrum. Dat hebben de mensen niet gezien. Nee, op. Je, dat dat was alleen voor de privé. Ah, lief. Eh. Maar vond hij het leuk bij de plek? Ja, ik vond hij leuk. De ja, visjes. Ik zal morgen even een, een lachje uitzenden van Boris. Dat vinden mensen ook leuk. Ja. Nou, uh, zometeen na 7 uur. <middelijks> Lijf een avond, van de knop af. <middelijks> <middelijks> <middelijks> uh, Alex Warren. Carry you on, on your ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Koffiecupmachines van onder andere DeLonghi en Kroeps. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.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 van Rebecca. Goedenavond, Mona Keizer verlaat de BBB en gaat verder als zelfstandig tweede kamerlid. Dat vertelt ze aan de Telegraaf. Keizer voelt zich aan de kant gezet omdat niet zij, maar Henk Vermeer is gekozen als nieuwe partijleider. Daarom heeft ze besloten om met de BBB te breken. Mona Keizer is voorlopig niet van plan om bij een andere partij aan te sluiten. Een drama dan in de Alpen onder Nederlandse wintersporters. Dat meldt het AD. In Zwitserland is een man van 22 omgekomen toen hij werd meegesleurd door een lawine. En in Oostenrijk heeft een Nederlandse man van 53 een hartstilstand gekregen op de piste en was met zijn 15-jarige zoon aan het snowboarden toen het misging. De tiener moest